5 uur. Het LOS Journal. Gert de In een woning in Kekerdom in Gelderland zijn vanochtend drie doden gevonden, zegt de politie. Dagblad de Gelderlander meldt op basis van omwonenden dat het gaat om de bewoner en een man en een vrouw uit Milling aan de Rijn. Onroep Gelderland meldt dat er één, dat een van de doden een politieman is. Bij de woning aan de Weverstraat is de technische recherche met een uitgebreid onderzoek bezig. SP-leider Roemer denkt dat hij na de verkiezingen gewoon in de Tweede Kamer blijft als hij geen premier wordt. Wel zei hij in het tv-programma Buitenhof een plaats in het kabinet, ook als vicepremier, onder PvdA-leider Samson, niet helemaal uit te sluiten. De SP van Roemer leek volgens de peilingen aanvankelijk de grootste partij te kunnen worden. De laatste weken doet de partij het minder goed, ook al boekt de SP nog wel forse zetelwinst. Roemer sprak zich verder uit voor een discussie over een tijdelijk verbod op peilingen... in de laatste weken voor de verkiezingen. Zo'n systeem bestaat al, bijvoorbeeld in Frankrijk. Dat haalt de hype weg, zei Roemer. Hij herkende dat een verbod in strijd kan zijn met de vrijheid van meningsuiting... maar hij wil het wel serieus bespreken. Zo'n 2,5 miljoen mensen hebben de afgelopen weken de stemwijzer op internet ingevuld. Bij de vorige verkiezingen werd de stemwijzer meer dan 4 miljoen keer geraadpleegd. Stemwijzer verwacht de komende dagen nog veel drukte op de site. De stemwijzer is niet het enige hulpmiddel voor kiezers. Vergelijkbare initiatieven zijn bijvoorbeeld Kieskompas... de ondernemersstem en de groene kieswijzer van Natuur en Milieu. Prinses Maxima heeft meegedaan aan een zwemtocht in de Amsterdamse grachten. De zwemmers haalden geld op om de ziekte ALS te bestrijden. Aan de actie City Swim deden zo'n 1100 mensen mee. Naast Prinses Maxima zommen ook prominenten als Pieter van de Hoge Band... Marleen Veldhuis en Ronald de Boer mee is inmiddels al een paar honderdduizend euro opgehaald, dankzij sponsoren. Langs de kant stonden veel toeschouwers. Ook prins Willem-Alexander en de drie prinsessen Amalia, Alexia en Ariane... waren aanwezig om hun vrouw en moeder toe te juichen. In de Dordtse wijk oud crispijn is een burenruzie vanmiddag uit de hand gelopen. Bij een man werd een steen door de raad gegooid. Volgens de politie was de dader een lid van een gezin... waarmee de man al lange ruzie heeft... De politie ging naar het gezin en dat leidde tot een vechtpartij. Vijf gezinsleden zijn opgepakt. Vier agenten raakten gewond. Andere buurtbewoners probeerden zich ermee te bemoeien... maar werden door agenten op afstand gehouden. Inmiddels is de rust in Dordrecht teruggekeerd. De gevluchte Iraakse vicepresident Tarek al-Hashemi... is bij verstek veroordeeld tot de doodstraf. De Iraakse rechter acht bewezen dat Hashemi leiding had gegeven... aan doodzeskaders in de jaren na de val van Saddam Hussein. De Soenitische Hashemi zou aanslagen hebben gepland op Shiite en veiligheidstroepen. Hashemi heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Volgens hem maken ze deel uit van een heksenjacht op Sunnieten. Hashemi is gevlucht naar Turkije en dat land heeft laten weten hem niet uit te leveren. Bij een ongeluk op een zeeschip in Tarneus is een matroos omgekomen. De Filipijn werd tijdens het afmeren geraakt door een tros die brak. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het zeeschip was onderweg naar Antwerpen... en legde aan in de westelijke sluis van Terneuzen. De politie Zeeland onderzoekt de zaak. De Nederlandse kapitein en andere opvarenden worden gehoord. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt een onderzoek in. Formule 1-coureur Lewis Hamilton heeft de grote prijs van Italië gewonnen. De Brit startte op Monza vanaf pole position en bleef de hele race op kop. Tweede werd de Mexicaan Perez, derde werd Alonso. De Spanjaard blijft leider in het WK-klassement. De Duitse titelverdediger Sebastian Vettel viel voortijdig uit. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft in Faenza in Italië... tijdens de grote prijs van Europa... de wereldtitel in de MX2-klasse veroverd. De 17-jarige Brabander won zowel de eerste als de tweede manche. Herlings vergaarde in de voorlaatste GP zoveel punten... dat hij over twee weken in de slotrace in Duitsland niet meer is in te halen. In 1993 was Pedro Trachter de laatste Nederlandse motocrosser... die een wereldtitel won. Oranje doelman Tim Krul gaat niet mee naar Boedapest voor de wedstrijd van dinsdag tegen Hongarije. Hij heeft tijdens een training van het Nederlands elftal een blessure aan zijn linker elleboog opgelopen. Krul stond woensdag verrassend onder de lat in de wedstrijd tegen Turkije. Bondscoach van Gaal heeft Jeroen Zoet, de keeper van RKC, opgeroepen als vervanger. Het weer vanavond helder, blijft nog lang aangenaam buiten. Morgen opnieuw warm, maar dat kan vooral s ochtends af en toe een bui vallen. De dagen daarna wisselvallig en beduidend frisser. ANWB Verkeersinformatie met een file op de A2 Belgische grens richting Maastricht... door werkzaamheden tussen Gronsveld en Maastricht 4 kilometer. En strandfiles op de N57 richting Rotterdam... tussen Port Zeelanden en Outdoor op 2 kilometer. En ook op de N201 Zandvoort aan de Zee richting Heemstede 2 kilometer.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 Zeven minuten over vijf. Laatste uur van langs de lijn met onder andere de finish van de Vuelta. Gio Lippens, want die is nu echt aanstaande. Anderhalve ronde nog, Tom. En dan is het afgelopen deze Vuelta drie weken en één dag geleden... begonnen met die eh, toch wel opzienbarende ploegentijdrit in Pamplona. Toen nog met temperaturen van 46 graden Celsius. Ongelooflijk, dat was de maximumtemperatuur in de ronde van Spanje. En gisteren op een van de bergjes, de Mosueira, daar werd het dieptepunt bereikt... met 11,5 graden, maar het is nu weer 30 graden in Madrid. En we hebben nog steeds die kopgroep van zes man. Met daarbij dus die Sergei Lagoutin van Van soleil en Kevin seel de Belg. En die hebben nog steeds wat ruimte van het peloton. Maar het peloton heeft alles onder controle zoals dat hoort in zo'n slotrit. Want het moet natuurlijk uit gaan draaien straks op een massasprint. Op die mooie, brede en gelukkig ook droge straten in Madrid. In een ander wielernieuws, ik zei het u al vlak voor het nieuws van vijf uur. Marianne Vos, die voor de vierde achterin volgende keer de Holland Ladies Tour wint... en ook nog eens de laatste etappe wint. Steven Dalebout ging in gesprek met veelvraat Vos. Ja, De opdracht was 24 seconden goed maken in die uh, laatste etappe. Je wint die laatste etappe ook nog. Uh, wat is er allemaal gebeurd vandaag? Ja, te veel om uh, helemaal van start tot finish te vertellen eigenlijk. Heel veel aanvallen direct vanuit de start... Er waren een aantal ploegen die voor het uh, grote geweld uh, uit wilden zijn. waren uh, uh, met Green Edge, uh, en ook, ook wij, Rabo. Die, wij wilden gewoon de koers ook hard maken. Zodat we het Specialized uh, Lululemon met de leider moeilijk zouden maken. En uh, nou ja, dat gebeurde ook wel. Die moesten al vrij vroeg zelf op kop van peloton gaan sleuren. En dan, uh, ja, dan merk je dat je één voor één de pionnen oprookt. En dan uiteindelijk uh, ja, blijven gewoon de... ...de beste van de ploegen over. En daar uh, dan wordt het een onderling uh, gevecht. Ja, en dan rij je uiteindelijk die laatste klim op met z'n met drieën. Hoe belangrijk is het voor jou dan om ook deze, deze laatste etappe nog te winnen? Nou ja, goed. Uh, als je in die situatie zit, dan, uh, dan, dan wil je dat niet laten lopen natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk was vandaag wel de, uh, ja, het algemeen klassement het belangrijkste. Dus die 24 seconden. Maar ja, dan uh, in de laatste ronde dan is dat binnen. En dan, uh, dan kun je ook aan de etappe zeker gaan denken. De Holland Ladies Tour was een generale repetitie voor het WK, ook wat over een week hier begint in Zuid-Limburg. Met wat voor gevoel kom jij die generale repetitie uit? Ja, met een, met een heel goed gevoel. Je was heel goed in Londen. Kun je op het WK weer zo goed zijn? Is dat mogelijk? Nou ja, ik, ik voel me nu, deze week heb ik ook gewoon wel, wel echt lekker gereden. En de vorm van, van Londen lijkt ik wel goed vast te hebben kunnen houden. Het is natuurlijk nog wel twee weken naar, naar het, uh, de individuele wegwedstrijd. Maar op zich moet dat goed lukken. Deze wedstrijden die, die zorgen voor een mooi ritme. En nou, uh, de komende dagen een klein beetje rustig aan. Van puntjes op de i met de ploegentijdrit uh, die we met Rabo volgende week al rijden. En dan, uh, nou ja, dan moet het uh, goed zijn. Hoe kijk je daar nou uit? Naar, die, naar het eerste onderdeel van jou, die ploegentijdrit met de Raboploeg dus. Uh, jullie hebben ook een ploegentijdrit hier gereden, in de Holland ledersoor uh, Daar verloor je een minuut op de, winnaar, op de winnende ploeg, Specialized. Wat zegt dat jou? Nou ja, dat het uh, in ieder geval van dit jaar onze uh, beste ploegentijdrit was. Uh, we hadden het goede voel, gevoel te pakken. Het was een vlakke tijdrit, dus dat was wel totaal iets anders dan hier uh, heel verlachtig. En uh, nou ja, we hopen natuurlijk nog beter te doen. We werden uh, derde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 Op Marley en de Wailers. Could you be, could you be, could you be loved? Het Nederlands volleybalteam won vanmiddag met 3-0 van Israël. Afgaande op de uitslag was dat een makkelijke wedstrijd. De eerste set was echt wel lastig voor Oranje. Nederland trok die set uiteindelijk met 25 en 23 naar zich toe. Maar het ging niet helemaal zoals bondscoach Edwin Benne zich had voorgesteld. We begonnen uh, niet scherp, niet geconcentreerd. En uh, dan loop je achter de feiten aan. Dat is helemaal niet de bedoeling in zo'n wedstrijd. We moeten juist uh, dicteren. En... Uh, ja, op een gegeven moment dan heb je even een moeilijke tijd, de eerste tien punten, zeg maar. En gelukkig herstellen we dat weer, omdat ook de jongens van de drongen zijn. En gelukkig ook bij machten zijn om het te herstellen. Uh, daar ben ik alleen maar heel erg blij mee. Je hebt ook wel gezien dat, uh, dat we niet zo kunnen starten. En hebben het dus, uh, dus ook weer goed kunnen maken. Ja, Is het dan het eerste waar je aan denkt van hoe, hoe kan dat nou? Of ga je gelijk aan oplossingen denken? Nou, hoe het kan weten we het allemaal, denk ik wel. We beginnen gewoon te slap aan zo'n wedstrijd. Eh, te, weinig, toch te weinig scherpte, te weinig eh, concentratie waarschijnlijk. En, eh, ja. Dus het is, eh, het, het, het is ook wel begrijpelijk na nou, wat er eh, de laatste weken gebeurt. Dit is dan de eerste wedstrijd sinds lange tijd weer. Waarvan we het gevoel hebben dat er een tegenstander staat die, die makkelijker, makkelijker te verslaan is. Waar we eh, duidelijk overwicht hebben. Maar je moet het dan nog wel doen. En, eh, zoals gezegd, alle andere wedstrijden voorheen... Hier tegen de Belgen, de Esten, of tegen de Portugezen, tegen de Dominikanen, tegen de Finnen in de oefencampagne. Het zijn allemaal topteams waar we uh, ja, gewoon om iedere punt hebben moeten vechten. En uh, ja, dat is dan moeilijk om, uh, om ook tegen zo'n tegenstander nog hetzelfde te brengen, denk ik, na zo'n uh, zo lange periode van, uh, ja, van, van veel intensieve en, en zware wedstrijden. Was het moeilijk schakelen van Portugal naar België, naar die EK-kwalificatie? Uh, nou, dat was wel even, we hadden wel even tijd nodig om uh, ons te, te herstellen. Uh, te herstellen van, uh, van de fysieke uh, belasting van de laatste weken. Maar ook uh, emotionele, uh, ja, de emotionele ontlading natuurlijk. Hè. Eerst tegen de Dominicanen winnen. Daarna tegen de Portugezen winnen. Uh, ja. In de knapst uh, denkbare cijfers. Dus het is allemaal uh, heel... Uh, ja, het is niet geweest. En emotioneel geweest ook. Dus ja, dan moet je toch wel weer uh, proberen in de week uh, voorafgaand aan dit toernooi uh, uh, weer de focus terug te krijgen. Dat nou, is wel aardig uh, tot goed geluk, denk ik. Maar het trekt wel een zware, zware wissel op de jongens, ja. ja. Hoe kijk je dan terug op Estland, België en dan uiteindelijk Israël? Ik kijk heel tevreden terug uh, uh, over, uh, op deze drie dagen, drie dagen toernooi. Ik denk van de Esten wisten we dat het een uh, stevige ploeg was, een goede ploeg was. Um, uiteindelijk kwamen ze er iets beter uit te voorschijn dan ik dacht. De Belgen waren van op de hoogte, dat zij natuurlijk bij in hun thuistoernooi hier. En uh, ja, toch, toch zeer gemotiveerd uh, komen. En, en, ja, het is gewoon een hele goede ploeg, een hele goede, goede spelers, en sterke jongens. Volgende week uh, in Estland treffen we ze allemaal nog een keer en dan is het zaak dat we de Belgen verslaan. Ja, om eerste te worden, want dat is het doel natuurlijk. Dat is het doel, dat blijft het doel. En uh, ook daar, we zijn nog on track. We zijn nog op, uh, op de goede weg en we hebben het nog zelf in de hand. Dus uh, beter kan je het niet hebben. Edwin Benner, de Volleyball bondskotjes volgende week naar Estland... voor de tweede ronde van het EK-kwalificatietoernooi. Tweede ronde, negende ronde, laatste ronde, Gio Lippens van de Vuelta laatste ronde, we zijn er bijna. Het tempo is opgevoerd tot 65, 66 kilometer per uur tegen de 70 aan zelfs. En dan komt zo meteen die hele lastige laatste bocht. En dan natuurlijk de laatste kilometer van deze etappe. Het zijn vooral de renners van Liquigas. De groene mannetjes van de Italiaanse ploeg. Elio Viviani is hun sprinter die daar het tempo maakt. En natuurlijk die andere groene ploeg, maar die zijn wat lichter van kleur. Dat is de Argo Shimano ploeg. De Nederlandse ploeg die tempo maakt voor John. John bekijken waar zit Ben Swift. Want Skyra is zojuist ook mee op kop. Alan Davis moet daar ook nog in de buurt zitten. De Australië van Green Edge. Die weet misschien Rabobank wel met Matti Breschel. Maar die zit er toch iets te ver naar achter. En Alejandro Valverde probeert zich daar ook voor in te mengen. Want hij staat in het puntenklassement vier puntjes achter op Joaquin Rodriguez. Als hij een goede uitslag rijdt hier in de sprint. Dan zou hij er nog wel eens overheen kunnen gaan komen. Maar het is de ploeg van Degenkolb die het tempo maakt. Algo Shimano, Degenkolp daar. Prins heerlijk in het wiel met Benati. die zit daar in het wiel. Dan Viviani, dan zien we daar ook Davis zitten. En dan kijken we wat verder naar achter, dan zien we ook nog een man van Garmin zitten. En dan moet Degenkolb het gaan afmaken, maar heeft hij de kracht om het af te maken? Heeft hij de kracht? Hij heeft de kracht om het af te maken. John Degenkolb wint de slotetappe van de Vuelta in Madrid. Hij doet het uitstekend, het is een millimeter sprint, maar uiteindelijk wint hij dan toch die sprint. Benatti zat dichtbij, de andere mannen die die zaten ook bij hem in de buurt. Maar Degenkolp pakt vijf etappes. Van de zes sprintetappes wint hij er vijf. Hij is de grote man als het aankomt op sprinten in deze Vuelta. Geweldig wordt gefeliciteerd door wat collega's, door concurrenten. John Degenkolp doet het in die slotetappe. Maar één ding: Alberto komt daardoor natuurlijk. Die gaat straks op het podium staan om de rode trui voor het laatst in ontvangst te nemen. Hij pleegde dinsdag die geweldige koep in de richting van Joaquin Rodriguez. De gedoodverfde winnaar van deze Vuelta na twee weken. Maar na drie weken staat Contador bovenop het podium. Hij wint de Vuelta voor Valverde voor Rodriguez. Natuurlijk, we kijken ook nog even naar de Rabo-mannen. We zien daar Geesink staan. Geesink, zesde in het algemeen klassement. Laurens den Dam, achtste in het algemeen klassement. Maar dat gebeurt allemaal ver achter de grote mannen in deze Vuelta. Achter Alberto Contador. En over grote mannen gesproken. We gaan tennissen. Ja, we gaan tennissen op zondagmiddag vijf uur. Dan is het nog de morgen in New York. Maar er wordt getennist, want gisteren Gisteren werd er niet verder getennis, Marcella Mesker. Murray in de finale, maar wie oh wie wordt de tegenstander? Ja, nou ja, of Novak Djokovic of uh, David uh, Ferrer. Gisteren in die enorme wind uh, die er uh, rond dat uh, Arthur Ashe Stadium heerste. Ja, toch een verrassende voorsprong voor de Spanjaard uh, David uh, Ferrer van uh, 5-2. Toen werd de wedstrijd afgebroken omdat er een... Ja, zogenaamd naderende tornado was. Het regende niet, het was droog. Maar de spelers werden uit voorzorg uh, van de baan gehaald. De mensen werden geëvacueerd. En nu zo zijn ze zojuist uh, begonnen om 11 uur in de ochtend uh, in New York. Het is nog steeds uh, 5-2. Uh, Ferrer serveert, maar staat uh, 0-15 uh, op uh, zijn service game. Dus hij moet het nog maar zien uit te maken. Djokovic uh, denk ik vandaag toch wel in het voordeel. Want uh, gisteren was het niet best in de wind. En uh, als je kijkt naar de onderlinge ontmoetingen... Uh, 8-5 weliswaar staat Djokovic voor, dus Ferrer doet het best goed tegen Djokovic. Maar van alle outdoor hardcourt wedstrijd, waar hier dus wordt gespeeld, staat het 7-0 voor Novak Djokovic. En heeft Ferrer zelfs geen set van de Serviër kunnen winnen. Dus wat dat betreft, normaal gesproken zou je zeggen, is Djokovic de grote favoriet voor de finale tegen Andy Murray. Maar ja, met deze 5-2 voorsprong is de kans op een setwinst voor David Ferrer in ieder geval wel groot. Marcella, nog heel even qua uh, programma. We spelen deze wedstrijd. Dat betekent dat die mannenfinale, dat is bijna traditiegetrouw... naar de maandag gaat. Hebben. Spelen we nog wel de vrouwenfinale vanavond? Ja, die uh, wordt vanavond uh, om half elf onze tijd uh, gespeeld. Die stond dus inderdaad gisteren op het programma. Super Saturday, hè, noemen ze dat altijd in Amerika... een van ja. de grootste sportdagen uh, in uh, Amerika. Twee halve finales bij de mannen... en uh, vroeger daartussenin de vrouwenfinale... en nu tegenwoordig in de avond... Maar gelukkig is dat de allerlaatste keer. Want het is natuurlijk niet meer vol te houden... dat de mannen op zaterdag een best of five spelen... en dan op zondag weer zo'n wedstrijd. Dat kan niet meer in het moderne tennis... met alle fysieke aspecten van ja, vier uur, ruim vier een uur op de baan staan. Dus de laatste Super Saturday hadden we gisteren... en dat werd dus een hele bijzondere met tornado-waarschuwingen. Maar vanavond dus wel die vrouwenfinale... en morgenavond, tien uur Nederlandse tijd, de mannenfinale. Allemaal te volgen bij de NOS. Dank wel.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 I'm Sai is alles, alles, alles, alles in eh. Beauty and the Brains. We gaan weer naar Marcella Mesker. Verder Djokovic hervatting op 5-2. Moet hij het nog wel even doen, zei je? Ja, nou dat heeft hij gedaan, netjes. 6-2 op het scorebord uh, voor David Ferrer. Servicegame gewonnen op uh, 40-30. Dus uh, dik in orde. En uh, ja, eigenlijk kan je zeggen dat de wedstrijd nu gaat beginnen. Djokovic serveert nu aan het begin van de tweede set. Moet dus drie sets gaan winnen. Maar ja, laten we Ferrer niet onderschatten. Want uh, zoals we hem zagen spelen tegen die andere Serviër, Janko ja. Tipsarovic, Een vijfsetter. Misschien wel de beste partij uit het mannentoernooi tot nu toe. Ja, daar heeft hij werkelijk zijn uh, karakter en zijn klasse getoond. En misschien dat de wind gisteren voor Ferrer een voordeel was. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen... hij heeft dus maar zeven games gespeeld. Hij had die broodnodige rust ook nodig... na die hele lange, zware vijfzetten tegen Tibzarowicz van 4,5 uur. Dus zo slecht voor Ferrer was de stop van gisteren ook niet. Dus we gaan het zien. Laten we hopen op een prachtige partij. Maar Djokovic in ieder geval vandaag met 21 graden... geen wolkje aan de lucht en uh, nauwelijks wind. Ja, moet hij toch wel favoriet zijn. Djokovic, verder. we blijven het volgen op deze zender. We gaan het hebben over motocrosser Jeffrey Herlings... die dus de wereldtitel heeft veroverd in de klasse MX2. 17 jaar is hij deze Brabander. En hij deed het in stijl om met overmacht bij de beide marches te winnen... in de Grand Prix in het Italiaanse Fuenza, de Grand Prix van Europa. En daarmee zoveel punten halende dat hij over twee weken... in de slotrace al niet meer is in te halen. Matthijs Westraat spreekt met de kerstverse wereldkampioen. Jeffrey, gefeliciteerd. Is hij net zo lekker als in je dromen? Hij oh, okay, was geweldig. Ik had nooit verwacht niet dat ik zo goed zou rijden. Ik, uh, ik, ik denk dat het gewoon de best, het beste wat ik ooit heb uh, laten zien op een harde baan. En met al deze druk. Het is gewoon, het is gewoon geweldig. Ik, weet, ik heb gewoon geen andere woorden ervoor. Ik heb mijn best gedaan. En, uh, alles had gewoon mee. Twee keer kopstart. Twee keer echt gedomineerd. En bijna een half minuut gewonnen. Dus Geweldig weekend. En dan uh, met de wereldtitel erbij. Meer kan je niet, uh, niet uh, overdromen.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 Een verwarmd hart wordt hier verwelkomd. Jeffrey Hellings, de kerstverse wereldkampioen MX2. Hij moet nog 18 jaar worden. En u hoort het hem zeggen: hij blijft gewoon nog een jaartje in die MX2 klasse. Want hij wil die titel verdedigen. Het is vrijwel half zes. Radio 1 NOS-journaal. En dus zijn hier de hoofdpunten. En dus is hier Gertu. Het Internationaal Monetair Fonds steunt de Europese Centrale Bank in het opkopen van staatsledingen. IMF-directeur Christine Lagarde zei dat op een topbijeenkomst over economie in Vladivostok in Rusland. Het IMF is bereid een rol te spelen bij het opstellen van de voorwaarden en bij het uitvoeren van de aankopen. De Steunaankopen zijn bedoeld om Italië en Spanje meer lucht te geven. In een woning in Kekerdom in Gelderland zijn vanochtend drie doden gevonden. Een van hen is een politieman, melden buurtbewoners. Mogelijk gaat het om een conflict in de relationele sfeer. In de Dordtse wijk Oud-Krispijn is een burenruzie vanmiddag uit de hand gelopen. Vijf mensen zijn opgepakt. Vier agenten die wilden ingrijpen werden aangevallen. En raakten licht gewond. Volgens de politie is iedereen inmiddels weer gekalmeerd. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Het is een stralende dag en zomerswarm. Ruim 29 graden in het zuidoosten en op de Wadden 24. Er is veel zon en niet al te veel wind. Vannacht neemt de bewolking vanuit het westen toe en dan kan er een enkel buitje vallen. Koud is het niet, want het koelt af naar zo'n 14 tot 16 graden. En morgen passeert een koufront en daarmee neemt de bewolking nog wat toe. Waarbij de meeste bewolking in het noordwesten zit, maar ook over de andere delen van het land trekken haar wolkenvelden. Het blijft meest droog en het wordt opnieuw warm, 22 graden aan zee, 27 land inwaarts. En in het zuidoosten kan er later op de dag een enkele bui vallen. En daarna is het gedaan met dit soort temperaturen en ook de zon is minder aanwezig. Vanaf dinsdag krijgen we te maken met storingen die overtrekken. De bewolking neemt daardoor flink toe en de wind trekt ook aan en het wordt een flink stuk kouder. Met voor woensdag, als u naar de stembus moet, slechts 16 graden in de verwachting. ANWB Verkeersinformatie door werkzaamheden op de A2. Belgische grens richting Maastricht staat 4 kilometer file tussen Gronsveld en Maastricht. Er wordt een vangrail opgelapt langs de A2 Maastricht richting Eindhoven bij Knopen de Hocht. Daar is de linkerrijstrook dicht en staat 2 kilometer file. Op de A9 Alkmaar richting Amsterveen, tussen Afgit Haarlem-Zuid en Knoopend Raasdorp 3. En de standfiles op de N57 Ouddorp richting Rotterdam tussen Port Zeelanden en Ouddorp 2 kilometer. En op de N201 Zandvoort richting Uithoorn tussen Zandvoort en Heemstede 2 kilometer. Twee minuten over half zes. De sport is Djokovic tegen Ferrera tennis. Ferreira won de eerste zet. Ze stond met 5-2 werd 6-2. Maar nu gaan ze echt beginnen, zei Marcel Mesker. Ja, en dus uh, Djokovic ook. De titelverdediger, hè, want uh, vorig jaar won hij het, het toernooi. Staat dus wat op het spel voor hem. Uh, 2-0, tweede set. Hij uh, brak zo even de service van Ferrer op Laf. Dus een totaal andere wedstrijd uh, dan gisteren. Een andere Djokovic. Gretig, geconcentreerd, goed. En uh, we gaan nu pas beginnen. 2-0 dus in de tweede set voor Djokovic. Eerste set, Ferrer. Afgelopen is het uh, golftoernooi. Het, het grootste golftoernooi van Nederland. KLM open. Peter Hanson won de dus weet. Uiteindelijk En de Nederlandse golvers lieten zich niet van hun allerbeste kant zien. Het verhaal is bekend, er zijn zelfs een paar goede spelers dus de kut niet gehaald. Robert-Jan Derksen haalde dat wel begonnen als nummer 31 aan de laatste dag... maar wist zich niet te verbeteren. Eindigt uh, buiten. Oh, wij gaan heel even plaatsmaken voor de AWB-verkeersinformatie voor een spookrijder. Rijdt u op de A7 Groningen richting de Duitse grens... komt u tussen Winschoten en Bad nieuwe een spookrijder tegemoet... Haal niet in, blijf rechts rijden, probeer, uh, indien, uh, ja, ja, probeer de spookrijden met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A7 Groningen richting de Duitse grens, komt u tussen Winschoten en Bad Nieuwe-Schans een spookrijder tegemoet. En wij zijn weer terug. Uh, ik sta u te vertellen, Robert-Jan Derksen begon als 31 ste aan die laatste dag, speelde niet goed, eindigt buiten de top 50. En deze Robert-Jan Derksen, jarenlang ervaren profgolfer, kijkt dan ook met een slecht gevoel terug op het toernooi. Ja, niet heel, heel goed. Uh, het, was, uh, het was zwaar vandaag. Ik speelde de eerste drie dagen gedragen heel erg goed. En uh, vandaag was het moeilijk. moeilijk. Uh, ik laat te veel steekjes vallen. En dan uh, is het ja, misschien des te meer balen dat, dat je dat op de laatste dag doet. Omdat je dat gevoel natuurlijk toch, ja, daar sluit je wel mee af. Plus vier op de dag, hè? Waardoor je uitkomt ja. op? Uh, totaal van plus één. Ik begon de dag met min drie. En uh, eigenlijk nog alle ja, uh, ruimte voor verbetering. Misschien zelfs een top 10 uh, als ik een goede ronde zou hebben. Maar ik begon uh, de start al niet heel goed. Dus met, uh, met drie zei eigenlijk de eerste vijf holes, knokte me heel goed terug. Uh, en ja, toen liet ik weer een steetje vallen op, op hol 13. Ja, en dan, uh, dan zakte ik een beetje de moed van je schoenen. Dan wordt het een psychologisch spelletje. Eigenlijk wel een beetje. Dus, uh, het is natuurlijk sowieso een spel wat veel in je hoofd afspeelt. En uh, soms sla je ja, goede ballen en krijg je niet altijd wat je verdient. Uh, het gaat om, om het putten, dat belangrijk is bij ons. Uh, daar kan je mee scoren. En dat uh, was de hele week uh, ja, eigenlijk beneden maat. Over dat psychologische gesproken. Gisteren kwam je hier aan op de 18e mm -hmm. en, en ging jouw bal het, het mooie terras daarop. <laughs> Uh, speelt dat nog een rol in je achterhoofd op het moment dat je hier weer die 18e opkomt? Uh, nee, eigenlijk niet. Het is, uh, dat gebeurde en, en uh, dat hoort er natuurlijk normaal niet te staan. Dus daar mogen we relief van nemen, zoals dat noemt. Uh, en ik had nog alle kansen om een birdie en dat, dat lukt helaas niet. Maar uh, je probeert in ieder geval alles wat de dag daarvoor gebeurd is uh, te vergeten. Nou, nou is het natuurlijk ook nog een keer een, een toernooi waar je als Nederlander het, het extra goed wil doen. Ja. Levert dat ook nog een extra druk op? Ja, in principe wel. Uh, we hebben natuurlijk maar één een toernooi in Nederland, één groot toernooi in Nederland. Daar wil je graag laten zien uh, wat je kan. Um, we spelen zo'n 30 toernooi per jaar. Maar die zijn in principe ja, onderbelicht, om het zo te zeggen. Dus in Nederland wil je graag knallen. Um, en dat is ook dan des te frustrerender eigenlijk, dat, ja, dat het niet lukt. En dat uh, met name bijvoorbeeld ook voor Joost, die, uh, die op zich een heel goed seizoen uh, draait. Die er het weekend zelfs niet bij is. Dat, uh, ja, dat is gewoon balen. Dan van Peperstraat hoorde u in gesprek. En Joost, die het niet haalde, is Joost Luiten. Robert-Jan Derksen werd dus uiteindelijk uh, werd die, uh, 54's met een score van plus 1 over die vier dagen. Peter Hanson wonnen ze het toernooi met min 14. Ramsey en La Ratabal werden tweede en derde gedeeld met min 12. En de Nederlanders dan de beste was Richard Kind. Die werd 21ste met een score van min 5. Maarten Feber, 37ste en Daan Huizing. De amateur deed het heel goed, want hij eindigde op een score, zoals dat heet. Van Par en werd in dit profveld 46e. Dan gaan we naar Gregory van der Wiel. Want zijn collega's bereiden zich voor de wedstrijd van het zelf tegen Hongarije. En Gregory van der Wiel is dus niet opgeroepen. En die is in Parijs. En dus heeft van der Wiel alle tijd om zijn nieuwe club Paris Saint-Germain beter te leren kennen. Joep Schreuder sprak met de rechtsback af. Waar? In het centrum van Parijs. Greg, heb jij je teamgenoot ook gezien? Ja. Ja, ik ben gisteren voor het eerst bij de club geweest. De dag daarvoor was ik vrij. Ik hoor dat wat Italiaans is, zeggen ze. Dat Paris Saint-Germain. Natuurlijk ook Leonardo, ja. technisch directeur. Ja. Dat gevoel ook, dat beetje dat familieachtige willen creëren? Ja, ja zeker. En er zijn ook veel Italianen daar ook uh, in de staf en ook spelers die Italiaans praten. Maar dat gevoel is ook zo. Het is echt de familie en uh, je wordt hartelijk ontvangen. Heel leuk. Heel, een heel leuk sfeer aan Is het eigenlijk belangrijk dat je hartelijk ontvangen wordt? Ja, ja denk ik wel. Ik denk uh, als je pas nieuwkomt in een nieuwe stad en ja, taal die je niet begrijpt... Dan... Het is wel belangrijk dat, uh, dat spelers je uh, ja, van harte welkom Ja, Je hebt hier een Fransman, hè? Christophe Chalet, de ja. aanvoerder, ook rechtsback. Ja, klopt. Speelt hij er maar eens uit uh, van de wiel? Nou ja, dat, ja, ja vertel nee. eens. Ja, ik weet, ik weet dat, die, dat ze een rechtsback hebben, maar uh, ik ben sowieso niet bang voor concurrentie. Uh, Zij maakt alleen maar sterker, denk ik. En we zullen het zien. Ik ga mijn best doen om, uh, om mijn basisplaats -basis te veroveren. Wat is hun ambitie? Dat is echt, ze hebben heel lang de titel niet gewonnen. Ja. Ja, Ze willen groot worden, ze ja. willen de Champions League. Heb, heb ja. je dat geproefd? Hoor je dat? Ja, nou, zeker. Uh, het is een club met, met heel veel ambitie. Ten eerste om, om de Franse League te winnen. En ja, ze willen nog veel meer. Ze willen uiteindelijk ook de Champions League winnen. Heel leuk om deel uit te gaan maken ja, van een project. Zou je zo kunnen noemen? Project? Ja, nee, eigenlijk wel. Ja. Nee, het is fantastisch. Uh, ook mooi dat ik, uh, dat ik daar deel van uit kan maken. En uh, ja, eigenlijk in het begin nog maar kan komen. Ga je Ajax missen? Ja, ja, dat zeker. Ik, uh, ik speel vooral mijn zevende bij Ajax. Zevende? Ja. Ja, het is mijn eerste transfer. Ik weet eigenlijk niks anders dan Ajax. Dus uh, ik ga het zeker missen. Dat, wat bijvoorbeeld? Heb je daar echt vrienden of zo? Bijvoorbeeld? Ja. ja ik, uh, ik ken iedereen, uh, alle trainers van de jeugdopleiding. Ik, uh, ik heb veel vrienden bij Ajax in het team. Het is natuurlijk een heel jong team. Dus uh, je maakt snel vrienden daar. Vind je dat je het, uh, deze transfer bijvoorbeeld aan jezelf hebt te danken? Of heeft Ajax er ook bij geholpen? Ja, X heeft geholpen aan de opleiding die het mij heeft gegeven. En, uh, ja, de basis voor wat ik kan uh, ligt toch waar, Ja, Een van de beste opleidingen ter wereld. Maar uiteindelijk doe je het toch zelf. Ja. En dat, mama, jouw mama, die, die ging een keer geld halen bij de bank. Ja. Is dat echt waar? Dat is ja. waar? ja, is echt waar. En ging ja. geld halen bij de bank. Ja. En jij was 6, 7, 8. Zoiets, ja. En wat zat je dan te doen? Ja, ik was uh, vol met energie. en uh, Zo'n zo druk jongetje was ik. En vervelend en weinig geduld. Dus ik was er helemaal wild aan het doen. En op een gegeven moment. Uh, zag diegene achter de, achter de kassa: zeg maar, van ja, hier heb je een instrijdformulier. Kan je wat energie kwijt? Ja, dat was bij de talentendag van Ajax. En, ja, zo ben ik bij Ajax gekomen uiteindelijk. <laughs> is het is Nederlands zelfstand. Ja. Vind je, dat, vind je dat terecht dat je niet geselecteerd bent? Of is dat goed? Ja, Goed is het niet, maar uh, ik heb er uh, niet op het moment niet zoveel problemen mee. Het is wel begrijpelijk. Hè? Je gaat het eerste transfer, wat ja. je al zei. Wat komt er dan op je af, vind je zelf? Ja, je bent in een heel nieuw land, een uh, nieuwe stad. Mensen, mensen die je taal niet spreken. Uh, ja, de hele cultuur is anders, dus het, ja. het, is, het heeft gewoon even tijd nodig om te wennen. Gregory van der Wiel in het hartje van Parijs. En hij vertelde het allemaal aan Joep Schreuder.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 ASA met Be My Man. We gaan weer tennissen. Ferrer, Djokovic. Ferrer die dus de eerste set won. En Djokovic leek orde op zaken te gaan stellen in de tweede. Marcelo Mesker. Ja, nou ja, dat is ook wel uh, zo. 4-0 staat het inmiddels al. Novak Djokovic uh, staat uh, twee breaks voor. Alleen uh, nu op eigen service uh, 0-40. Kijken of uh, Ferrer die break pakt. Back and langs de lijn van Djokovic. Voorhand uh, Ferrer. Voorhand via het net. En uh, nou, mazzelballetje voor Djokovic. Die redt het eerste breakpoint. Maar als een uh, service uh, wordt gebroken... is er eigenlijk nog geen veldje aan de lucht. Uh, want uh, hij heeft nog een break, uh, voorsprong. Djokovic uh, die uh, ja, in uh, zoveel ontmoetingen... eigenlijk nu pas uh, één... Uh, Setje heeft verloren van Ferrer en de wedstrijd in controle lijkt te hebben. Want als je nagaat de onnodige fouten die Ferrer maakt, acht stuks tot nu toe ten opzichte van één van Djokovic. Dus wat dat betreft heeft Djokovic het heft in handen. Hij lijkt met 4-0 in de tweede set. Gaan we weer terug naar het golven. Dus Peter Hansson won daar in Hilversum. Vier Nederlanders overleefden de eerste twee dagen. Joost Luiten miste dus het weekend. Dat was de grote verrassing eigenlijk aan negatieve zijde. Lafeber zat er nog bij. Uh, Robert-Jan Derksen, Daan Huizing en Richard Kind. En Richard Kind was minder bekende naam... maar werd wel de beste Nederlander dit toernooi. Hij eindigde uiteindelijk op de 21ste plaats... met een score van min 5 over die vier dagen. Jeroen Stekelenburg zocht hem op. Ja, we beginnen maar even bij het einde. Want wat een finish... Ja, dat klopt. Ja, ik sloeg een uh, perfecte drive. En uh, super tweede schot. Recht op de vlag. En hij lipte ook nog uit voor, uh, voor Albatross. Dus ik maakte uiteindelijk een Eagle. Uh. Even voor de thermologie, Albatross is drie onder het baangemiddelde. En een Eagle maak je uiteindelijk. dus is twee onder het ba baangemiddelde. Kun je vertellen hoe uniek het is om een, ja, als het gelukt zou zijn, een Albatross te maken? Nou, het, toevallig gebeurde het, uh, ik denk, een kwartiertje voordat ik op die hol kwam. Dus het, het, het gebeurt bijna nooit. Ik denk dat het misschien op de, in het hele jaar hier op de Europese Tour... misschien één keer gebeurt. En uh, ja, het is dus heel, heel uniek. Meer, unieker dan Holy One in ieder geval. Ik denk dat je ook wel tevreden was om met een eagle te finishen. Wat vond je van je hele ronde? Uh, ja, op zich redelijk steady. Redelijk steady. Veel uh, parren gemaakt. Een paar goede uh, slechte slagen hersteld. Uh, goed geput. En uh, ja, een goed einde. Ik hield het goed bij elkaar. En uh, het einde ja, om zo te finishen, dat is natuurlijk uh, geweldig. En nou vertel je het heel rustig. Ben je nou, ja, uh, in alle staten, ben je nou opgewonden van wat je hier hebt laten zien? Uh, nou ja, ik ben wel heel erg, uh, heel erg blij natuurlijk. Alleen, ja, ik ben niet zo'n persoon uh, die uh, juichend uh, over de green uh, gaat. Al, al had ik het wel graag gedaan. Alleen, die albatrossen? ja. Alleen uh, ja, die put nu, die was maar, uh, nou, het was misschien uh, een meter, misschien iets minder. Ja, om voor zo'n put helemaal aan mijn dak te gaan, toen dacht ik van ah, nee, dat gaan we niet doen. Als ik hem van vijf meter had gehold, dan, uh, dan had ik misschien wat andere dingen gedaan. High five en langs de green, maar uh, ja, en nu was het uh, eventjes uh, het vuistje. Geeft het ook aan dat jij jezelf eigenlijk niet ontzettend verrast? Dat jij ergens wel wist dat je dit niveau hier deze vier dagen zou kunnen halen? Uh, ja, dat klopt. Ja, ik heb mezelf niet super verrast. Ik, uh, ik weet dat ik zo kan spelen hoe ik nu speelde. En uh, nou, dat het nu eruit komt, dat is natuurlijk een bonus. Maar uh, ik was heel tevreden. Zeker de, de skorte, korte spelslagen. Dus het chippen en het putten. Kijk, Ik weet dat ik goed kan putten, ik weet dat ik goed kan chippen. Alleen, het moet wel op het juiste moment eruit komen. Niet uh, op woensdagmiddag in de achtertuin. Is het ook een bonus dat je beste Nederlander bent of is dat meer dan dat? Nou, ik had er wel op gehoopt vanochtend, maar ja, het is meer een bonus, ja. can break Treintje Oosterhuis met Knocked Out. We gaan het hebben over het volleybal. Het Nederlands volleybalteam heeft het eerste EK weekende afgesloten... met een 3-0 overwinning op Israël. En Frank Wilaard praat daarover met Wietse Koistra middenaanvaller van Oranje. Wietse Koistra wedstrijd tegen Israël zit erop. Nou ja, dan staat het uiteindelijk op het bord wat je mag verwachten. 3-0, maar zo zag het er in de eerste set eventjes niet uit. Nee, we begonnen heel moeizaam, 8-2 achter geloof ik. Uh, ja, een paar jongens denk ik toch wat in de vermoeidheid, uh, niet helemaal attent. Wel uh, goed dat we snel in hebben gegrepen. Uh, we zijn uh, rustig omgegaan met de fouten daarna, waar we telkens dichterbij kwamen. En uiteindelijk hebben we uh, die set gewoon goed uitgespeeld. En daarna zijn we niet meer in de problemen geweest. Het eerste wat ik dacht toen ik misging, oei, gisteravond zit nog in de benen. Niet alleen dat, maar ook nog in het hoofd en bij de tegenstander ook. Want die wonnen natuurlijk onverwacht. Ja die, ja, die hebben het veel zwaarder gehad, want die hadden de tweede wedstrijd gisteravond en ook vijf sets, net als ons, maar ja, we hebben al twee keer vijf sets gespeeld. En uh, ja, ze waren gisteravond nog elf uur klaar en ze hebben toch wel wat blessures, dus uh, het was wel aan ons om echt om dat te winnen en we zijn natuurlijk ook gewoon veel sterker. Maar ja, na drie dagen uh, bikkelen moet het nog wel even gebeuren, het gaat niet vanzelf natuurlijk. In de derde set ging het uiteindelijk ja, min of meer vanzelf. Toen je alles eenmaal raak ging hameren, toen was het gauw gedaan. Ja, nee, zo, moet, zo hoort het te gaan. Hè. Dat, zo moet je dat spelen. En, uh, kijk, niet iedereen kan topspelen, dat snap ik best. Uh, je mag wel verwachten van de jongens die wat minder gespeeld hebben, dat die wat meer geven. En, uh, nou, op een gegeven moment begon dat wel te lopen, maar in het begin uh, ontbrak het daar een beetje aan. Um, gisteren. Hoe onverwacht was dat? Want jullie waren zo langzamerhand gewend geraakt aan winnen. Natuurlijk in, na, in een haai nog, na vorige week. Ja, het is uh, ons derde potje, officiële potje dat we verloren. Gisteren wel heel jammer. Tot nu toe hadden we ook bijna alle vijf zetters wel gewonnen. Ja, ik kon zelf gisteren niet spelen. Ik heb ook een beetje be de, uh, knij, kleine knieblessure, Maar uh, ja, het lijkt nu wel op orde. Het gaat steeds beter. Uh. Ja, zoals gisteren is het jammer, maar in ieder geval goed dat we geknokt hebben tot het einde en de, de maximale punten dan voor, voor dat moment eruit hebben gehaald. We hebben gewoon goed volleybal laten zien en uh, ja, dat is belangrijk. Dat, daar halen wij vertrouwen uit, dat hebben wij nodig als jong team. Um... Het houdt misschien ook wel de rit, zeker omdat Israël nog won van Estland... nog wel de rit open naar die nummer één plek. Hangt een beetje af van belgië esland straks. Ja, nee, ik denk dat Estland het tegen België ook best moeilijk kan maken. En uh, ja, kijk, wij, wij gaan natuurlijk voor die nummer één plek. We hebben nog een onderling duel volgende week met België. En, ja, we moeten gewoon clean zien te spelen nu. Alle supporten krijgen nog een weekje. Allemaal knallen en uh, ja, ik heb er wel vertrouwen in. Het zou fantastisch zijn als we deze zomer daarmee weten af te sluiten. Als ik dan zeg, jullie horen in deze pool eigenlijk gewoon eerste te worden. Zeg ik dan iets onwaars? Nou, ik denk dat wij zeker op het niveau van België zitten. Van Estland moeten we eigenlijk wel winnen. Zeker gezien onze zomer. We zijn gewoon in goede vorm. Maar tegen de Belgen, die moet je zeker niet onderschatten. Die hebben gewoon een goede competitie. En veel jongens spelen ook in sterke competities in het buitenland. Maar ja, op een goede dag kunnen wij eens even slaan En ja, dan gaan we gewoon voor de eerste plek natuurlijk. Voor de eerste plek, want dit weekend zit er dus op met twee overwinningen en één nederlaag. Volgend weekend deel 2 van die EK-kwalificatiepool. Dan speelt Nederland dus nog een keer tegen Israël, België en Estland. En in dat laatste land in Estland dus worden volgend weekend die wedstrijden gespeeld. We gaan weer naar Ferrer tegen Djokovic. Djokovic was een beetje aan het versnellen, geloof ik, Marcelle. Ja, want hij liep uit naar 4-0, naar 5-0 zelfs. Toen maakte Ferrer uh, zijn, eerste zijn eerste service game. 5-1 uh, staat het nu. Uh, Djokovic heeft het wel... Iets moeilijker op eigen service. Moest op zijn vorige service game drie breakpoints wegwerken. Maar maakte toen vijf punten op rij. Je ziet als Ferrer een beetje te kort speelt dat Djokovic dat afstraft. En we weten ook dat de Spanjaard natuurlijk een fantastische retourneerder is. Vaak nog wel sterker is in de return games dan op eigen service. Nu opnieuw een breakpoint voor Ferrer. Kijken of hij kan terugkomen naar 5-2. Djokovic serveert. Bij 30, 40. Dan komt de eerste service, die uh, wordt uh, uitgegeven. Dan moet uh, de tweede service komen. Nou, in principe heeft hij nog geen dubbele fouten geslagen. En stuit het hier wat lang. Dat kennen we van hem. Tweede service naar de voorhand van Ferrer. Goed geplaatst. Want die backhand return die is goed. Backhand Ferrer, backhand Djokovic. De rally is aan de gang. Goeie lengte van beide mannen. Djokovic een tikje kort, maar hij komt ermee weg. Backhand langs de lijn. Sterk wapen van Djokovic. De voorhand van Djokovic. Goede cross van Ferrer. Backhand langs de lijn van Djokovic. Wat een geweldige slag is dat toch. Een geweldig wapen voor de Servië. Daarmee werkt hij dat breakpoint af. Wordt het weer juice. Leidt hij nog steeds met 5-1 en is die heel dicht bij de tweede setwinst. Close your eyes, close the door You don't have to worry anymore Shut the light, shut the shade, you don't have to be afraid.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 heel lang geleden met Montalmanica. Bob Dylan, I'll be your baby tonight, brengt een einde aan. Vier uur langs de lijn op deze zondagmiddag. De actuele sport is nog David Ferrer, Novak Djokovic... halve finale van de US Open. eerste set is gewonnen door Ferrer en Djokovic op stoom in de tweede. Wordt vervolgd op deze zender. Zometeen natuurlijk na zessen eerst het uitgebreide Radio 1-journaal. Prettige avond.